Mariette Krol met het NOS Journaal. Oekraïne krijgt tot zeker eind maart volgend jaar weer gas uit Rusland. Daarover is in Brussel een akkoord gesloten. Europa was bij de onderhandelingen betrokken. Volgens EU-commissaris Uttinger is de overeenkomst een eerste glimp... van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht... wegens onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen... Maar vanwege de naderende winter heeft het land meer nodig. In de Britse plaats Stafford ten noorden van Birmingham zijn bij een grote brand in een vuurwerkhandel vijf mensen gewond geraakt. Eén van hen heeft ernstige brandwonden en nog één persoon zou worden vermist. De brand brak gisteren uit en het ontploffende vuurwerk was urenlang in de omtrek te zien en te horen. Inmiddels is het vuur onder controle, meldt de brandweer van Stafford. Zeven Egyptenaren die illegaal aan het schatgraven waren, hebben de resten van een waardevolle oude tempel gevonden. De zeven stuiten bij graafwerkzaamheden bij hun huizen in Gizeh, onder meer op enorme kalkstenen blokken met hiërogliefen erop. De teksten stammen uit de tijd van Farao Toetmozes III, die leefde in de 15e eeuw voor Christus. De oudheidkundige schatten worden in Egypte onderzocht en gerestaureerd. En in de achtste finales van de KNVB-beker... krijgt Ajax Vitesse op bezoek en PSV moet naar Roda JC. FC Twente gaat naar De Graafschap... en bekerwinnaar Zwolle moet op bezoek bij VVV Venlo. De rest van de loting, FC Groningen tegen Volendam. AZ moet tegen NEC, Heracles treft Kambuur... en Excelsior speelt tegen NAC Breda. De wedstrijden om de KNVB-beker in de achtste finales... worden half december gespeeld... Dan nog het weer, vannacht opklaringen en zo'n 10 graden. De komende dag afwisselend zon en bewolking bij een matige zuidenwind, 15 tot 20 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer, daarna weer koeler en wisselvalliger. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A15, Rotterdam richting Europort gaat het langzaam tussen Hoogvliet en Spijkenissen over 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I used to live my life this best and free. And do as I feel.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 The way that you do Turn your love on and I feel I'm reborn I always want you Sometimes I feel like, hey, no, this can't be right Zij op zij, plaats, maak plaats, van plaats. We hebben ongelofelijke haast. Op zij op zij want ik ben haast te laat, we hebben maar een paar minuten tijd. Dan moeten we, en we springen, vliegen, duiken, vallen of en weer doorgaan, we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet.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 Excited, Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know I didn't let it go Then I realized I'm trying to fight it Just so late I learned to ride it But I didn't know Oh, I had to let it go Like a gust of wind, you hit me off sometimes, sometimes. Yeah. Like a gust of wind, hey. you push me back every once morning. in a while I mean, you Het spunt, ze zien elkaar al, je me af, en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 It's not a good look and some self-control And deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt